Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Na de explosie bij een Joodse school in Amsterdam vannacht is de politie op zoek naar twee verdachten. Het gaat om iemand die het explosief plaatste en de bestuurder van een motorscooter waarmee de verdachten zijn weggereden. De ontploffing was bij de buitenmuur van de school en daar is wat schade ontstaan. Gisteren werd er brand gesticht bij een synagoge in Rotterdam. Het is nog niet bekend of er een verband is met de ontploffing van vannacht. Vanwege de gebeurtenissen worden extra maatregelen genomen. Om wat voor maatregelen het gaat, is niet bekend. Iran waarschuwt voor nieuwe aanvallen op alle havens van de Verenigde Arabische Emiraten. Het Iraanse leger zegt dat de inwoners van de havensteden moeten vertrekken voor hun veiligheid. Ook noemt het leger Amerikaanse opslagplaatsen legitieme doelen... Het Iraanse leger wil Amerikaanse raketten treffen die volgens Iran liggen opgeslagen in onder meer havens en dokken in de Emiraten. Iran noemt het een reactie op de Amerikaanse aanvallen op het olieeiland Gark voor de kust van Iran. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vredesonderhandelingen wil organiseren tussen Libanon en Israël. Hij schrijft op X dat hij gisteren heeft gesproken met de Libanese president, premier en voorzitter van het parlement. Volgens Macron staan zij open voor directe gesprekken met Israël. Macron roept het Israëlische leger op om elk grootschalig offensief te stoppen en een einde te maken aan de massale aanvallen. En ook vroeg hij de Libanese beweging Hezbollah om te stoppen met de roekeloze escalatie van het conflict. Een proef waarbij mensen in Zuid-Holland met een medisch noodgeval kunnen videobellen met de meldkamer van 112 leidt tot positieve reacties. Medewerkers van de Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid hebben op die manier tientallen keren zorg verleend. Dan het weer, buien en kans op hagel en onweer. Tussendoor ook zon, later opklaringen. Het is 7 tot 10 graden. Morgen eerst droog en zonnig, later meer bewolking, in de avond regen en dan wordt het rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 With satisfaction when we're done Satisfaction of what's to come. I couldn't ask For another uh, uh, uh, no, I couldn't ask For another right. Your groove I do deeply Dig, no walls only the bridge My supper dish, my Quack-a-tash wish Sing it, baby. I uh, couldn't ask For another uh, uh, uh, No, I couldn't En de crew is in de hart. Een hele middag En welkom bij, bij Zandvoort op zaterdag. We zitten daar weer, Dolly. Ja, ja, ja. ja, ja gezellig. Ja, nou, hobby. ga jij even zetelen. Dan ga ik uh, duintjesveld naar Duintjesveld. Nou, Jaap Koper. Jaap, goeiemiddag. Ook goeiemiddag. Een hele middag. Ja, de vervanger van uh, Piet. Die is geopereerd. En uh, ik ja. hoop dat het allemaal goed gaat uh, met hem. En uh, ja. jij, uh, jij bent uh, vandaag bij de wedstrijd. Heb je die aangebui nog op je hoofd gehad? Als ik, als ik hoor wat Piet Pijper allemaal moet ondergaan, dan wordt het gewoon de bionische man als hij terugkomt, denk ik. Ja, hè? Ja, nieuwe knie, nieuwe heup. Uh, geloof ik ook gehoord dat hij een nieuwe schade gaat krijgen. Nou, dan wordt het dus een Piet Pijper 2.0. Uh, uh, waarschijnlijk wel, ja. Hij gaat zelf weer mee voetballen. <lacht> nou, dat nog niet. Dus oh, we, okay. we hebben hem nog niet nodig, gelukkig. Maar uh, het gaat voor alsnog best wel uh, redelijk hier op het veld. Want de SP Zandvoort stond na 23 minuten ineens 1-0 voor. Mooi. Ja, doelpunt te maken uh, was Yesedaan. En dat is ook wel een heugelijk feit. Want ik denk dat ze misschien straks nog wel even slingers gaan ophangen in de kantine. Uh, want ja, het is het wel het honderdste doelpunt van Yesedaan. Dus daar uh, mag wel wat over uh, ge, uh, gevierd worden, denk ik, als, het, als je het mij vraagt. Maar goed, uh, dat is even voor, uh, voor later. Een zorg. Uh, ja, wat is er over die wedstrijd te vertellen? Ik kan nou eigenlijk alleen maar zeggen dat de SV Zandvoort toch uh, lichtelijk een veldoverwicht heeft uh, ten opzichte van de tegenstander Monnikendam. Maar wat mij opvalt bij Monnikendam-kant, uh, daar staan toch wat behoorlijk spelers van lengte in dat, uh, in dat elftal. En... Ja, door de lucht is dat dan misschien wat onhandig als je dan probeert op die manier een doelpunt te maken. Maar dat uh, is een beetje hoe ik het uh, zo vanaf deze plek bekijk. Er lopen inderdaad wat lange spelers rond. Uh, bijvoorbeeld, de aanvoerder van Morgendam, Daan Pruim, is zo'n lange speler. En dan hebben ze ook nog een hele lange spits in de persoon van Kit Rondé. Dat zal heel wat mensen bijna zeggen, maar ik uh, ben toch wel zo eentje die het wedstrijdformulier dan een, wat probeert uit zijn ja, hand te doen. En dan probeer ik de namen van die spelers dan toch wel ook even in mijn hersenpan te krijgen. Maar goed. Ze staan nu weer een beetje wat uh, achterin. Eh, want ze gaan nu weer van, uh, van achteruit aanvallen. En dan heb ik het over Monnikendam. En wat mij ook opvalt is dat de uh, ma mandekking spelen. Dus uh, wat de zandvoerders proberen, staat onmiddellijk weer een of andere mandekker van, uh, van Monnikerdam. Staat er dan in de buurt. En je hoort ook constant vanaf de zijkant: trainer aan het regeer dat uh, bewogen moet worden om in ieder geval aanspelpunten te krijgen. Nou, dat is een, uh, een, een beetje een opgave voor de SV Zandvoort. Maar vooralsnog, Rob, ziet het het goed uit. Eén dat, dat zijn hele mooie berichten, Jaap. Ja. Dus, nou ja, we komen straks weer bij terug. Uiteraard wedstrijd om half twee gestart, toch? Ja, half twee. En uh, half drie betekent rust. En uh, kwart voor drie gaan we weer verder. En die, tu die tussentijd geef ik nu al even aan. Dan wil ik even mijn administratie en uh, ook het verslag even kunnen doen... voor de Zandvoortse krant. Dus dan uh, ben ik even niet bereikbaar. Oh, oké, okay. in de tweede helft. Ja, pas vanaf kwart over drie weer, uh, of van half, ja, sorry, uh, ik ben even in het, <laughs> dat is met die tijden en zo. Nee, vanaf kwart over twee tot half drie, even niet, en uh, vanaf half drie gewoon weer, uh, gewoon, uh, dat je me dan kan... Uh, Bellen? Ja, nee, ja. ja, mooi, want uh, dan zijn nou, ze de... weer aan het voetballen, ja, toch? Ja, nee, in de, de tweede helft dus. was even met die tijden even in de war, want uh, ja, je hebt gelijk half twee beginnen, kwart over twee uh, is het dan rust. En half drie is dan weer de tweede helft. Er komt mm -hmm. nog even, even een klein kantje van Jesse de Haan. Die neem ik even mee, maar... Dat ja, is... ja, ja, ja. Ja, nee, dus, uh, niet nee. Ah, Oké. Okay. Nou Jaap, dankjewel voor dit moment. En uh, we gaan je straks weer spreken, hè? Oké. Okay. Oké, okay, hoi. Nou dat, Jaap. Dat was uh, Jaap vanuit uh, Duijfjesveld. Wat wij allemaal gaan doen, Dolly, dat vertellen we zo meteen uh, naar de volgende plaat. Lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Dit is Zandvoort op zaterdag met nu... Going to the Bank. Why she is the to address the fire, laying around in my bed, going to the bank. She got me, going to the bank. She keeps me running to the bank. She got me, got me. Drives my Mercedes, lunch with the ladies. Tomorrow brings She don't know what it does to me Trying to keep her in line If life is such a big charge It counts, why it has to be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 And the on the world will be dry. on sale, but she believes in quantity, now I'm afraid to open my mail, going to the bank, she got me, on to the bank, now the girl's got to look good for me, but this is going too far, because she won't feel so beautiful when they repossess my car, Dus juist van verslaggever Jaap Koper. Het gaat goed met SV Zandvoort aan het begin van de wedstrijd tegen Monnikendam. 1-0 momenteel daar de tussenstand. En straks nemen we uiteraard weer met Jaap contact over. Over de wedstrijd op, zo moet ik het zeggen. En hey, weet jij al wat je gaat kiezen bij de verkiezingen, Dolly? Nou, ik, ik, ik twijfel zo enorm. Ja. ja, Heb jij dat nou ook? Ja, ja, dat, ja, dat heb ik dus ja, ook. Maar ik, ik, het, is, het is best hartstikke moeilijk hoor. Omdat. Um, en, en daarom zijn denk ik die debatten zo uh, belangrijk. Hè. Daar ga ik straks iets meer over vertellen. Omdat je dan. Uh, het, het enige wat, wat je natuurlijk min of meer ziet, dat zijn speerpunten. En ja, die speerpunten hebben natuurlijk heel veel overeenkomsten met elkaar met de partijen onderling. Wat op zich heel goed is, natuurlijk. <coughs> Zeker. Want als je allemaal hetzelfde over dingen denkt... kun je het meeste bereiken in een, op de snelste manier natuurlijk. Hè? Want dat is het allermooiste. Dat je met elkaar kunt samenwerken in plaats van tegenwerken. En... Um... Ja, maar het, het onderscheid en, en de, de mensen die ervoor staan... En, uh, het maakt het heel moeilijk. Want ik vind wel uh, dat, we, dat we zeker dit keer... Um, heel veel capabele mensen uh, in, de, in de race hebben, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat is ook zo. En ja. zou je dan voor een uh, landelijke partij gaan of een uh, lokale partij? Ik zou toch, denk ik... Ja, nee, dat, nee, daar ligt het voor mij niet aan. Ik, ik kijk echt op de persoon. En uh, je weet gewoon van sommige personen... dat, dat ze heel veel kunnen bereiken voor, Zandvoorts, uh, voor het Zandvoorts Belang. En ja, daar draait het toch eigenlijk om. Hè? Wie, wie gaat die honneurs waarnemen op de beste manier? Ja, en hoe, hoe meer stoeltjes zo'n partij dan heeft... hoe groter de kans dat die, uh, dat die plannen bewaarheid gaan worden. Is dat een uh, nieuwe partij, het Zandvoortse Belang? Het Zandvoorts Nou, uh, Rob, laten we er eens over nadenken. Ja, hè? je weet ja. het maar nooit. Ja, ja. Ik kom je ergens op de lijst tegen. Dus, uh... Ja, precies. Zandvoorts Misschien ga ik politiek zo verschrikkelijk leuk vinden... dat ik mijn eigen partijtje ga doen. Je weet Komen het jullie maar nooit. ook op mijn partijtje? Oh, leuk, leuk, leuk, leuk. leuk. <laughs> we gaan uh, trouwens ja. uh, straks uh, met Benno uh, contact opnemen. Want ja, hij is uh, bij uh, station Haarlem. In moet het museum, je aan, he? Moet je niet aan het radiostation halen, denk uh, nee, ik. het uh, treinstation. Het treinstation, dat ja. mooie, prachtige treinstation. Zo, en echt, daar he? zitten ja. heel veel wachtkamers. En die worden nu voor allerlei andere doelen gebruikt. Daaronder een museum, het Smutek ja. museum Mutek. En oh. wat daar allemaal uh, te vinden is in dat museum. Dat gaat en waar Benno het vertellen. voor staat, dat gaat Benno straks uh, vertellen. Nou, aan daar ons. ben ik heel benieuwd naar. Ik ook? Ja, ik heb geen idee wat ik daarvan moet, uh, moet verwachten. Voor het straks van uh, Benno. Ja, Vreugel. ja, ja. En je hebt nog een uh, mooi interview uh, meegenomen in je koffertjes, zag ik? Oh, ik dat zag nog... het eruit rollen. Ja, David ja. Molleburg, die ja. uh, rolt er zo uit. Ja, ik zag het. Uh, ja. uh, David, uh, de burgemeester van Zandvoort, die heeft. Uh, een uitspraak gedaan over kandidaat-raadsleden... Dat die al voor de verkiezingen al kenbaar worden gemaakt bij de partijen. Wat zijn standpunt in dat geval Hij is. Lichtelijk ontstemd, geloof ik. Hè? Maar, maar daar gaan we straks alles over horen. Dat horen we straks. Ja, zo is het. Wat hebben we uh, nog meer? Wat we allemaal nog meer. Ja, we hebben natuurlijk wat klein nieuws vanuit Zandvoort. Wat we zo links en rechts, even tussen de plaatjes en de gasten door rond gaan strooien. Dan kom ik straks over een kwartiertje met het weerbericht... voor de komende dagen in deze regio. Uh, met ook weer wat nieuwsberichtjes erachteraan. De evenementenagenda, die hebben we om half vier. Uh, nou ja, dan weer muziek en wat nieuws. Uh, de Pit Report, Randall Lawson. Ja, die uh, zit op Zandvoort. Hè, hij nou. is op Zandvoort, dus ik weet nou niet of we hem gaan bellen... of dat hij live komt Pit reporten. Ja. We wachten het even af. We, we, we gaan afwachten waar die gaat pitten. Zeker uh, waar die gaat pitten, uh, dat is niet de bedoeling. Uh, <laughs> Gewoon weer naar huis gaan hoor, Rendel. Uh, nou ja, <laughs> goed. Waar <laughs> hij zijn rapportje gaat maken. Ja. Uh, nou, het, we gaan natuurlijk ook weer uh, kijken welke dieren er in het dieren dierentehuis Kennemerland hier in Zandvoort... op een baasje aan het wachten zijn. En daar gaan we er eentje van uitlichten. Mooi. Nou, en uh, dan tussen de bedrijven door bellen we met onze collega Jaap Koper, die de wedstrijd volgt, de voetbalwedstrijd. Z Zeker, en uh, lekkere muziek ook. We zijn nog ook lang niet nog, halverwege, halverwege. Oh. Dolly. Maar uh, het zal ja. het, het nieuwe zingen van uh, Susan en Freek wel. Oh. Hier is halverwege. Nooit zelf Ik zou vragen, maar ik kan ook al zorgen dragen. A vacation in a foreign land Uncle Sam does the best he can here in the army now But stay in bed, you're in the army now Niet hopen dat het uh, nodig is, maar weer uh, de militaire dienstplicht. Het zou zomaar weer uh, ooit uh, terug uh, kunnen komen... dat ze mensen nodig hebben voor het uh, leger. In nou. die army nou, in ieder geval uh, status quo. Breng me wel eventjes voordat we naar de verkiezingen toe gaan, uh, Dolly. Bij het verhaal dat ze 70 militairen in het uh, oosten van het land uh, hebben losgelaten. En die moeten in een weektijd uh, naar de andere kant van het uh, land uh, zich uh, verplaatsen. Zonder dat ze gezien worden door uh, andere mensen. Dus gewoon door de Nederlanders, uh, zeg maar, een soort van hun dit. Alleen dan uh, voor uh, militairen. Maar wie gaat dat controleren dan, dat ze niet gezien worden? Nou ja, ja of ze, nou, dat wordt op uh, Facebook en uh, andere kanalen bekendgemaakt. Oh, wordt zo, dat zijn mensen. Oh, okay. van, uh, daar, ik heb ze gezien hoor, jullie liepen bij uh, dat en dat. Ja, of, ja, daar zijn, zijn, zijn ze af. Daar hoeven ze niet meer het leger in. Dat zijn ze af. Ja. Nee, maar het gaat ook goed. Ze zijn pas een Want... uh, paar keer uh, gezien. Dus, uh... Ja, maar denk er dan, jongens, die, die jongens die getraind worden... Hey, ik heb eens verkeering gehad met zo'n uh, rode beret. Hey. Als je dat hoorde, die gaan, die gaan dus ook naar Noorwegen en zo. Wat ze daar allemaal voor toeren uit moeten halen, mijn god. Het zijn echte Rambo's, hoor. Hey. Ja, hè? Ja, het zijn echte Rambo's. Nou ja, laten Niet we normaal. hopen dat we de Rambo's nooit hoeven in te zetten, Dolly. Nou, maar aan de andere kant vind ik het... ja. Mag ik het zeggen? Is ja? niet. Nou, nee, laat ik het anders zeggen. Lijkt het me helemaal niet zo slecht... dat die jongens uh, en meiden van tegenwoordig... wat discipline bijge uh, bijgebracht wordt. En dat ze uh, leren uh, dat je je ook voor bepaalde dingen echt in moet zetten. En dat je een beetje gehard wordt. Hè? Ik vind dat, dat de generatie uh, Z... Uh, erg kwetsbaar is in, op een heleboel, uh, in een heleboel opzichten. En ook, um, ja, je kan ze natuurlijk niet allemaal over één kam scheren. Want aan de andere kant ken ik weer hele groepen die wel weer power hebben, en, en, en doorgaan en uh, van alles uh, kunnen doorstaan. Maar ik, op zich vind ik dienstplicht helemaal niet zo heel gek eigenlijk. Nee, ik denk het ook niet. Nee, dus nee, nee, nee, nee. Want stel je voor het komt ooit zo ver... en je staat dan te kijken van... Huh? hoe zit zo'n weer in elkaar? Of weet je? Of uh, ja, dat je niet weet wat je moet doen. Ik denk dat je beter goed beslagen ten ijs kan komen... als het ooit gebeurt. Zeker. wil nou, wil je. zo veranderen. Wil je woensdag goed beslagen ten ijs komen... dan uh, heb je nog het uh, verkiezingsdebat... Wat je kan ja, volgen. zeker. Dat is vanavond het, uh, het lijsttrekkersdebat. Dat vindt vanavond plaats in het Theater de Krocht. Uh, eventjes voor mijn informatie. Er staat uh, op de poster, op de flyer, 7 uur entree. Um, dat het begint. Maar ik hoorde vanochtend uh, Patrick Berg, die was bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja? Die hoorde ik zeggen dat het om 8 uur begint. Ja, het begint ook om 8 uur. De inloop is om 7 uur. inloop is om 7 uur. Oh, Oké, okay. inloop 7 uur. En het debat start dus om 8 uur. Dus ja, zijn er nog vragen waar je graag een antwoord op zou willen hebben van een lijsttrekker? Ja, kom dan gewoon langs. En, uh, maar je, je krijgt natuurlijk ook wat meer duidelijkheid over de speerpunten van de verschillende lokale politieke partijen. Want daar hadden we het net al over, hè? Dat. Uh, dat die speerpunten heel veel op elkaar lijken... maar ongetwijfeld zullen ze allemaal toch een andere invulling hebben... en een andere aanvliegroute naar die speerpunten toe. Dus dan is vanavond mooi de gelegenheid om te proberen daarachter te komen... hoe dat nou zit en of dat je aanspreekt van de een of de ander. Ja, ik en... hoop wel dat ze allemaal eerlijk zijn met uh, wat ze zeggen... Kijk, je kan natuurlijk gouden bergen beloven, weet je wel. Nou, Wij ja. gaan zorgen voor heel veel woningbouw in Zandvoort. Ja, ja maar, maar je zou dat niet vragen, vragen waar we en we hoe. Hebben we hebben al heel veel plekken die plat gegooid zijn... maar er staat nog geen, geen steen op die plekken. Nee, en dus, daarom... Dus, dus... Dat, dus. Kijk, de mensen roepen nu natuurlijk allemaal dingen... die zij als partij belangrijk vinden. Maar dat je het belangrijk vindt... wil niet zeggen dat je het voor elkaar kan krijgen. Precies. Dus... dus uh, um, dat, dat moet iedereen wel heel goed onthouden. Van, uh, ja, de, de, de, de politieke partijen willen er gerust voor gaan. Maar als je steeds tegengewerkt wordt door uh, landelijke bepalingen... dan wordt het natuurlijk wel moeilijk om die droom waar te maken. Ja, en het gaat allemaal om geld hoor, Dolly. Ook? Dus, uh, ja, als je dan Ook op, uh, het moet rendabel zijn ja, natuurlijk. Op de, op de plek van het uh, casino, uh, ja, een A-plek in uh, Zandvoort... Uh, kan je natuurlijk geen goedkope woningbouw gaan neerzetten. Dat is, dat, dat is niet te realiseren. Daar is het te, te duur voor. Dat zal, maar ik, ik heb dan in mijn achterhoofd wel zoiets. Zo'n vraag van, je kan toch een deeltje doen? Je kan een deel doen. Als je nou, nou 500 woningen... Doe er dan 10 of 15 voor de sociale woningbouw erbij. Ik bedoel, je hoeft toch niet... Alleen maar groot geld te maken. Als je iets minder... kom je er misschien toch ook wel uit. Maak dan een andere sleutel. Ik bedoel, die, die, die, die miljonairswoningen... die kijken niet op een tonnetje meer of minder. Nee, want, dat is Alsof zo. die plek willen wonen. Nou, daarmee kunnen ze dan mooi... zo'n huisje voor een starter bijvoorbeeld financieren. Of voor een jong gezinnetje. Nou, laten we daar Doe op eens hopen. wat goeds met dat geld. Laten we daarop hopen. Nou, vanavond in ieder dus... geval, dus mocht je er niet heen kunnen of willen... dat kan natuurlijk ook, maar wel willen volgen... dat kan natuurlijk via je lokale uh, zender ZFM. Zeker weten op tv en op de radio. Uh, uh, overal is het, is het uh, uh, lijsttrekkersdebat vanavond uh, te volgen. Zo Ik is ga het... zeker de boel in de gaten houden. En je weet het niet, hè? misschien dat er ook een, een lijn wordt ingezet... dat je via een appje een vraag kan stellen als je, je toch echt hoog zit. Dat zou mooi zijn. Meer informatie, zandvoortkiest.nl. Dankjewel weer voor de informatie. Zometeen gaan we eens even luisteren naar Dolly... wat het weer de komende dagen gaat doen. Maar eerst hebben we nog uh, vrolijke muziek van een uh, groepje van, uh, uit de jaren 80. Toen waren ze heel populair met onder meer deze single Hip Hop Hop... In your arms I'm gonna be here for me There ain't no need for hastin' Cause you, you will be on my side forever Forever, forever and ever can you tell me What the future has in store for you and me? Oh een zingen uh, de Dolly Temperik hier in uh, de studio van uh, ZFM met hip hop hop. can you tell me weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht. Luidt als volgt. En daar is Dolly weer met het uh, weerbericht. Ja ja ja ja. En ik, uh, ik zie dat Rico Schreuder die had dit uh, al eerder vandaag geplaatst. En die begon al te vertellen dat vandaag zou beginnen met een uh, flink wat zon. En op de meeste plaatsen uh, zou het droog zijn. En dat vanmiddag de buien over de regio gaan trekken. En dat de meeste uh, voor het uh, binnenland zijn. Maar uh, lokaal is hagel mogelijk. Nou, hij heeft gelijk gekregen. Wat goed van hem, hè? We hebben het Die riek he? ook. Ja, nou, de temperatuur die stijgt naar hooguit 8 graden. En er waait een matige westenwind. Als we naar morgen gaan kijken, ja, die begint veelbelovend met een zonnige ochtend. En na een koude nacht met waarde rond het vriespunt gaat de temperatuur oplopen naar zo'n ongeveer 11 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen echt te snel toe. En in de avond krijgen we weer regen. Nee hè? Ja. Maandag blijft een wisselvallige dag met een mix van wolken en buien... waarbij de temperatuur rond de 10 graden blijft steken. En vanaf dinsdag dan gaat de wind draaien naar het zuidoosten... en de neerslagkansen die verdwijnen. De temperatuur die gaat stijgen naar maar liefst 14 tot 16 graden. En aan het einde van de week dan draait de wind naar het noordoosten... En dan stroomt er weer wat minder zachte lucht over de regio uit. Oké, dit is weer van Rico Schreuder. Ja. Yeah. Ik zit ondertussen op jouw computer hier rechts van mij te kijken. Dat scherm kan ik meekijken, Dolly. Ja. Yeah. En ik zie onderin, ah, en geven ze, ze altijd het weerbericht weer. Ja. En dan zie ik bij jou staan uh, 29 graden groter des bewolkt. Uh. Ja, wat is Zal ik hem eens aantikken? Ja. Die zijn niet goed, ben, joh. 29 ik, graden. Ik ben benieuwd uh, welke locatie uh, dat, uh, dat is dan met uh, ja, 29 ik, ik, graden. Ik, ik, ik denk dat daar mijn navigatie niet helemaal lekker werkt of zo. Nee, of zit je in één keer in Spanje of zo? Curaçao. Ofzo, uh, <laughs> Curaçao zou ook kunnen. J, je weet het maar nooit. Nee, nou, zandvoort 29 Ja hoor, zandvoort 29 graden. Nou. Met een gematigde waarschuwing voor onweer. Nou ja, dat, daar klopt helemaal niets van. Nee, zeg. oh, ongelooflijk. Zal ik even een screenshotje maken? Ja, doe maar even. Ja, ja, ja. Stuur het even naar Google uh, door, uh, ja. dat het niet klopt. Nee. 7 graden momenteel, dus uh, nou ja, we houden het weer uiteraard voor je in de gaten. Hier op de zaterdagmiddag bij ZFM. Want het moet wel een beetje droog zijn, want anders uh, wordt Jaap Koper natuurlijk nat uh, op het veld, op het uh, Duintjesveld. Zo dadelijk gaan we weer met hem schakelen maar is run to you Schrijf de uh, uh, uh, single, I'm gonna run to you. Ik wilde eigenlijk Bruno Mars uh, zeggen, maar die oeh, draai ik zo meteen oeh. pas. Ja, ja, ja. Ja, Brian ja. Adams. dat je verraden? raaien. Ja ja. ja, ja, nou heb ik ja. het verraden. Ja. Hé hey Dolly, ja. jij hebt nog een berichtje voor ons? Ja, en dat heeft ook weer te maken met, met dat stemmen. Oh man, het, je ziet niet anders, je hoort niet anders, hè? Ik zou blij zijn als we uitgestemd zijn. Maar goed, um, ja, even een berichtje voor de mensen... voor wie het moeilijk is om naar een stembureau te gaan 18 maart. Als dat echt niet wil lukken, dan uh, bijvoorbeeld omdat je slecht been bent... of je hebt een rolstoel, of je zit in de rolstoel, laat ik het zo zeggen... dan uh, helpt de gemeente Zandvoort heel graag, zodat u wel kunt gaan stemmen. Er wordt er namelijk in samenwerking met Automobiel... Uh, speciale rolstoelbusjes ingezet... om u veilig en comfortabel naar de stembus te brengen. En dat kan dan tussen 10 en 10 uur ochtends en 2 uur middags. Dan haalt de chauffeur u thuis op. Hij wacht tot u klaar bent met stemmen. En dan brengt hij u, u daarna weer thuis. Het is helemaal gratis, deze service. Maar u moet zich wel natuurlijk even aanmelden. En dat kan tot en met vrijdag... 13 maart. Dat, uh, dat kwam tot en met gisteren. Nou, <laughs> nou lekker nieuws. <laughs> nou, Ineens denk ik oh. wacht even. Oh, jee. Ja, jeetje. En als je daar van Boddenburg persoonlijk opbelt. Nou, kan ik, het zou dan het, wel? ik zou het gewoon, als u dit hoort en u denkt. Oh, ben ik te laat. Gewoon nog even proberen met een e-mail. Ja. Uh, naar verkiezingen apenstaartje Niet geschoten is altijd, mis. Of bel maandag even naar i 14023 Maar dan dus de, de Haarlemse telefoon, zeg maar. En dan zeg je Zandvoort. Ja, Zandvoort. En dan ja, uh... Sandvoort. En kun je je zegje doen. Dan altijd nog proberen. Hè. Misschien kan je nog ergens uh, tussen geplaatst worden. Nou, dat dus. Dat dus zo dadelijk, Jaap Koper. Hè. De tweede helft van de wedstrijd van vandaag. En hier is hij, Bruno Mars. Yeah. We uit, maar uh, ja, het zwingt de pan uit uh, Bruno Mars. En I just might. Nou, Jaap zit inmiddels uh, bij de tweede helft van uh, SV Zandvoort tegen Monnikerdam, Jaap. En uh, ja, in de eerste helft heb jij ons nog een berichtje gestuurd. Dat heb ik nog niet verklapt uh, aan de luisteraar. Nee, nee, maar het staat ondertussen wel 1-1. En dat kwam omdat er een uh, verdediger van de SV Zandvoort, ja, wie... Dat heb ik niet helemaal uh, goed meegekregen, maar die kan... Uh... Daar kwam een bal tegen de hand aan. Ja, dan kan de scheidsrechter zeggen ik leg hem op de stip af wat uh, binnen de 16 is. En dat gebeurde dus ook. Uh, het, de overtreding was binnen de 16. En daar was een strafschop en uh, een van de langste spelers van het, uh, van het veld uh, was Kieter Rondé, die uh, maakte dat doelpunt. En daardoor staat uh, het nu weer gelijk. En het uh, leuke is, ja, uh, er staan een paar reuzen in dat veld van, uh, bij Molleke Maar de kleinste man van het veld, die heet Lucas reuzen, uh, Reuzendaar. Nou, oh god, je ja. ja. Hoe krijgt ze vormen, elkaar Ja, uh, ah, dat, uh, dat is voetbal wel even grappig om uh, te melden. Maar uh, ja, dat is de kleinste man van het veld. Maar, ja, maar wat, ja, wat moeten al die lange mensen bij voetbal? Het ja, is een spel met je, met, je, met je voet. Ja, en ja, en ja, niet goed. met je hoofd. Nee, maar, maar dat maakt niet uit. Uh, uh, het, is, het is nu uh, op dit moment Dam wat, uh, wat een vrije trap aan de rechterkant krijgt. En de man die zich daarmee belast heeft een hele onuitsprekelijke naam, maar komt uit Griekenland. Panaiotidis heet hij van achteren en zijn voornaam is Konstantinos. Nou, dan weet je dat het uh, erg Zuid-Europees klinkend is, maar hij gaat uh, die vrije trap nemen. En dan is het de, de vraag hoe uh, de SP Zandvoort zich hieruit gaat redden. Nou, die bal die komt dus nu voorin. Er wordt wat, uh, wat gekopt. Links en rechts, met name ook uh, de aanvoerder van Monnikerdam, Daan Pruim heeft zich daar even mee bemoeid. Maar de bal staat nu weer, uh, ja, er wordt een vrij trap uh, waarschijnlijk uh, gegeven. Uh, er zijn een aantal, uh, ja, er wordt wat, wordt wat heet heetgebakend gereageerd. Maar de scheidsrechter, we gaat even één speler naar voren. En ik weet niet wie. Maar hij staat met een gele kaart in zijn handen. Dus dat betekent dat er nog iemand oei oei. een gele kaart gaat, gaat krijgen. Ja. Maar je en Nato Christine krijgt hem. En ook die panadiotes die krijgt hem. Dus Twee uh, spelers worden nu op de bom uh, geslingerd. Door, uh, door de scheidsrechter. En uh, dat betekent dus nu twee gele kaarten. Ja, er was even een, uh, wat, een momentje op het veld. Want voetballers kunnen nogal heetgebakerd zijn op zo'n uh, zo wedstrijd, en zeker ja. als het er wat fanatiek aan toe gaat. Ja, het ja zeker. Dus in straf, maar... dat, wat, zit Jan? Is het een uh, scheidsrechter die een beetje streng is, of valt het wel mee met hem? Nou ja, hij is wel strikt in de leer, want uh, ja, je kan hem ook niet geven hè, met die strafschop, dat, uh, dat kan. Maar uh, de vrede is weer getekend uh, door uh, degene die beide de gele kaart hebben gekregen, dus die panagioto... Panagiotidis even moeilijk wordt en Castine, die hebben elkaar even weer omhelst. En weer opnieuw een vrije trap die door diezelfde Panagiotidis wordt genomen, maar uh, er komt niemand bij van Monnikendamse kant af. Dus nu mag Mika Bloem de bal uit het dak van het doel halen, want daar was hij op terecht gekomen en een doeltrap nemen. Dus dat is een beetje nu de situatie, nou, nou ongeveer bijna een uur spelen. Nou, dankjewel voor dit moment, uh, Jaap. En uh, jouw verzoekplaat komt er nu aan. Siggy en Dins, uh, de nieuwe single. Dolly heeft klaar staan. Uh, laat me horen, Dolly. Ja, daar komt die daar komt Siggy en Dins. Tot zo, Jaap. Hey, Pix, Wat zeg je, man? Strek je armen uit. Maak een vest en doe de show de link. Show de Lim, de Show om, ik ga soep Show de Kijk hoe mijn wiel spanch, voel me net een DJ jake een Voel me net als CJ. Ik gooi mijn schouders los, lijkt wel op mijn beat, ey. Schat, ik kan rappen voor je. We zingen net als die, Maak een vest, strek je armen uit. Hoe we gang, soldier boy. geef de vlinders in de bus. Ik ga dom, ik heb superdomme blondjes op mijn huis. Schouder in de kom, hij vliegt er bijna uit. Strek je armen uit, maak een vest en doe de Show de Shoulder lane, shoulder lane. Brak een laag, ga omlaag en doe de shoulder Okay. Ik draai me om, ik ga super Center, maar ze lijkt ouder, shotgun, shoteling, beweeg mijn schouder Even groot als een kabouter, zegt de buren niet bellen na wow. Ben met Dins, laat me niet ziekie, net die boxers Van de action, Swek gaat over de kop Attraction, BBL bitches, blijven en vansje Hey, waar de fuck ben je mee bezig? <middels> Al mijn kakkers die chillen in mansions Vraag me de brandy? dit is high fashion, bitch Weepen die katjes met passion, dat is jouw time is Een showless, we maken geluid, want vorig jaar gaven die bitches niet thuis Een ze nu? in de mond, hij gaat er niet meer uit Strek je armen uit, maak een fest en Mooi hè? er ligt gewoon twee uh, zandpoortje jongens. Siggy en Dins. En uh, ja, op uh, rapgebied uh, doen ze het enorm goed uh, met de muziek. En ook die nieuwe single is wel leuk die we net draaiden. Lean heet die. Nou, ik vind deze wel heel ja, hij, erg lekker Hij is hoor. ook heel erg lekker. En, en humor ja. er doorheen. En uh, ja, dit, dit is echt een te gekke plaat. En, uh, goed van ze. Zeker weten. Nou, ja, ja. Nou, Het past echt uh, in die uh, rap scene, uh, zeg maar. Dus... Uh, ja. ja, echt uh, geweldig. Ja, voor maar ik jongens. vind niet iedere rap. Uh, nee, nee, vind nee, ik Charmant. Nee, nee, nee, maar nee, ik, nee. ik vind deze echt lekker. Je wordt mee, meteen meegetrokken in dat ritme. En, uh, en in die beest. He, ja, heel leuk. Precies. Leuk nou, ga uh, lekker uh, de single opzoeken. En uh, draai op Spotify of uh, een van de andere plekken. Jodelien van Siggy Dins. Dins. night no your love her make you feel all right <laughs> I'm for your the right man. love gonna your the right man. I to from England. you come I up. every minute, and. Every and the follow I gonna take it easy. You won't get away chance to show me emotion, mm -hmm. I've waited so long, you better come on strong, mm -hmm. Mr. Loverman, thrill me with it, Mr. Loverman, Mr. Loverman, Love I can't wait. Wait for what? You're on the train when they come to me with it, I call really me a tongue and make you kill me with it, because really that was my favorite of it. And when me lay in tongue, you know me not run for me. Then call me Miss Allover, man. Then call me Miss Allover. Miss Allover, man. Then call me Miss Allover. Then call me Miss Allover, man. Then call me Miss Allover. A woman take a picture coming from England to satisfy her story, no, so she wants a man. Boo! It's a maroon in your book of fun. I'm going to make you explode just like a man. Every hour, every minute. Every second, then call me Miss Allover, man. Then call me Miss Allover. Chaplain lover. Chaplain No, we've up tonight. No, lover. wanna make it feel right. Why can't never have to mind? Mr. Loving, could But I love anyone and I love anyone again, you never it's a love you a love you the experience this alone yet. Find this all over, make your work back And in none this over, now I'm gonna live one foot. As I love you from the two all to you. You come miss all over, time and miss all over. Miss all man, the time and miss all over. I tell you when the time and miss all over, man. It's love the love that doesn't depend on. Carolyn City, like one on the one, the time and miss all over, the all over. Mister, Mister, love Altijd weer leuk op deze platen. Te draaien hier op de Sofos Radio. Schabber Heng, En Mr. Loverman Ik zit nog even naar de politieke partijen te kijken. En die proberen natuurlijk allemaal op te vallen. Nou viel mij op van de, de oudere partij op Facebook. Die hadden in één keer zadelhoesjes op hun hoofd gezet. En met die hagelbui. En met die hè? Ja, ja, ongelooflijk. Uh, uh. Ze zitten stevig in het zadelhoesje. <laughs> bon. Leuk, ga lekker zo door en uh, ga uiteraard stemmen hè, aankomende woensdag. Vooral uh, dat niet vergeten jouw stem te laten gelden hier in Zandvoort. Wij gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur... doen we deze van de Brothers Johnson. Hier is Stampen.